11 uur, Jobboard met het NOS-journaal.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 En SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit. De curatoren van DSB eisen 20 miljoen euro van oud-directeur Dirk Scheringa. Curator Schimmelpenning bevestigt een bericht daarover van RTL Nieuws. De curatoren stellen Scheringa persoonlijk aansprakelijk... omdat er volgens hen sprake was van wanbestuur. De curatoren hebben beslag gelegd op twee huizen van Scheringa... en ze willen het spaargeld dat hij op een rekening bij DSB had staan... niet aan hem terugbetalen. Scheringa had nog zo'n zes ton op een DSB-rekening staan... die hij als schuldeiser nog terug wilde. DSB ging in oktober 2009 failliet. De curatoren kwamen twee maanden geleden met een rapport over het faillissement. Volgens hen heeft DSB de ondergang aan zichzelf te wijten. De bank nam onverantwoorde risico's, werd slecht geleid... en had eigenlijk geen bankvergunning moeten krijgen. Een beroepscommissie vindt dat er geen reden is om Dino Soerel... nog langer vast te houden in de extra beveiligde inrichting in Vught... De commissie wil daarom dat binnen drie weken een nieuw besluit wordt genomen over het regime voor Sourel, die verdachte is in het liquidatieproces. Sourel vroeg in april om overplaatsing naar een minder beveiligde gevangenis. Dat verzoek werd afgewezen, maar volgens de beroepscommissie is niet gebleken dat Sourel een extreem vluchtrisico en een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormt. Tegen Sourel heeft het OM levenslang geëist, hoewel de rechtbank had besloten zijn voorarrest op te heffen. Het bewijs dat Sourel opdracht zou hebben gegeven voor huurmoorden is voorlopig te mager, oordeelden de rechters. Sourel kreeg wel zeven jaar cel in een omvangrijke drugzaak. Tegen die veroordeling is hij in cassatie gegaan. Op de snelweg bij Keulen is vanmiddag een Nederlandse automobilist verongelukt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan over de toedracht van het ongeval... en de identiteit van het slachtoffer niet zeggen. Volgens een Duitse krant was het slachtoffer een man van 20 uit Heerlen... die met familie op weg was naar hun vakantieadres. Een tegemoetkomende auto zou een band hebben verloren... die door de voorraad van de Nederlandse auto vloog. De Duitse politie heeft het Occupy-kamp in Frankfurt ontruimd. Tien maanden lang hebben activisten bij het gebouw... van de Europese Centrale Bank geprotesteerd... tegen de wantoestanden in de financiële wereld. Het stadsbestuur in Frankfurt wilde het rommelige kamp weghebben. De activisten hadden nog geprobeerd om de ontruiming... via de rechter te voorkomen. Die oordeelde echter dat de duurzame bezetting van openbaar groen... niet valt onder de vrijheid van vergadering. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse springruiters zilver gewonnen. Na de tweede manche stonden, de Nederlanden, stonden Nederland en Groot-Brittannië gezamenlijk bovenaan. Een barrage moest de beslissing brengen. Groot-Brittannië deed het beter en won het goud. Zelfs de Marit Bouwmeester won ook een zilveren medaille. De Chinese Xu Lia zeilde in de laatste race van de Laser Radiaalklasse net iets beter. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook het laatste groepsduel op de Olympische Spelen gewonnen. Door de 2 1 zegen op Groot-Brittannië gaat Oranje als groepswinnaar naar de halve finale. Daarin is woensdag Nieuw-Zeeland de tegenstander. Tegen de Britse vrouwen scoorden Naomi van As en Kitty van Malen. De Algerijnse atleet Tofik Magloefi mag bij de Olympische Spelen toch meedoen aan de finale van de 1500 meter. Magloefi was vanochtend gedisqualificeerd omdat hij in de series van de 800 meter was uitgestapt... Hij wilde helemaal niet starten op die afstand om zich te sparen voor de 1500 meter finale. Maar omdat de Algerijnse atletiekbond hem niet op tijd had uitgeschreven, was hij verplicht om te starten. De Internationale Atletiekfederatie vond diskwalificatie bij nader inzien een te zware straf en heeft de maatregel teruggedraaid. De Olympisch kampioen Snelwandelen van Peking zal zijn titel op de 50 kilometer in Londen niet kunnen verdedigen. De Italiaan Alex Schwazer is door zijn Nationaal Olympisch Comité teruggetrokken. Volgens de Italiaanse pers is hij tijdens een trainingskamp betrapt op het gebruik van EPO. Schwazer won in 2008 in Peking goud op de 50 kilometer Snelwandelen. Vandaag werd een Amerikaanse judoka uit de uitslagen geschrapt vanwege cannabisgebruik. Het weer, vannacht in het binnenland droog, langs de kust nog enkele buien. Koelt af naar 14 graden aan zee, tot 11 graden in het oosten. Morgen eerst bewolkt zijn enkele buien, later op de dag droog en zonnig. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Woensdag nog kans op een bui, de dagen daarna droog en zonnig zomerweer... met temperaturen van rond de 23 graden. Dit was het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 Binnen zit Eva Jinek. Vorig jaar, rond deze tijd, vertelde ik op deze plek... over een luie haan die ik in Zuid-Frankrijk tegenkwam. Ik kan u wederom melden dat hij nog altijd niet... voor half elf ochtends begint te kraaien. Lang nadat de zon is opgegaan. Als hij dan eindelijk kraait, klinkt zijn roep doorvoed, ontspannen... en zelfs een beetje Frans. Ik weet niet of dieren humor hebben... maar een talent voor het goede leven kan ik deze haan niet ontzeggen zou hij misschien weten dat hij op de juiste plek is geboren. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Zullen we later op vandaag terugkijken en het zien als het begin van het einde van de Syrische dictator Assad. Niemand minder dan de Syrische premier is het land ontvlucht met zijn hele familie. Hoe belangrijk is deze zet en is er reden voor optimisme... Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks werpt zijn licht op deze laatste ontwikkeling in het slepend conflict. En gaat u nog op vakantie en bent u nog op zoek naar voedzaam leesvoer om de dagen door te komen? Zoek niet verder, want vanavond duiken we in de geneugte van de Russische literatuur met kenner Arthur Langeveld. En hoe kijkt een oud-Olympiër naar de Spelen van nu? Leni Lensgerietsen deed in 1948 al mee aan de Spelen. Met haar praten we over het turnen van toen en nu.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 Ja, daar mag je best voor juichen. Deze Amerikaanse wetenschappers is het namelijk gelukt om een robot ter grootte van een Mini Cooper 65 kilometer door de ruimte te sturen en vervolgens via een raket aangedreven kraan te laten zakken op de planeet Mars. Hoe ga je dat nog overtreffen? In my life I am and will be forever satisfied if this is the greatest thing that I have ever given. De prestatie is helemaal knap als je bedenkt dat een signaal er 14 minuten over doet om het vaartuig te bereiken. Correctie is niet mogelijk, want tegen de tijd dat het signaal aankomt staat het toestel aan de grond. Toch hadden de rekenmeesters van NASA er alle vertrouwen in. About an hour and a half ago I went outside and looked toward the west and I saw Mars there and I said in an hour and a half you are going to have a visitor. En nu begint het echte werk pas. De Curiosity, want zo heet hij, gaat onderzoek doen in de krater waarin die is geland. En dat moet een hoop opleveren. Door deze krater te onderzoeken kunnen we hopelijk ook iets zeggen... over hoe de aarde eruit zag toen haar leven is ontstaan. Want dat weten we ook nog steeds niet. Het is wellicht de kortste ambtsperiode uit de Syrische geschiedenis. Nog geen twee maanden geleden werd Riyad Hijab benoemd tot premier. En nu heeft hij de wijk genomen naar Jordanië. Volgens zijn woordvoerder, omdat hij het criminele regime niet langer kan ondersteunen... En hij wil vechten aan de zijde van het volk en de revolutie. De Syrische staatstv gaf een ander bericht door. Volgens hen is hijab ontslagen en een opvolger is al benoemd. Hij vertrekt nu naar Qatar. Daar zal hij zich voegen bij andere overgelopen politici, diplomaten en legerofficieren. En dan naar iemand die premier wil worden, SP-leider Emiel Roemer. Mocht hij leiding gaan geven of zelfs maar deelnemen aan een nieuw kabinet, dan zal dat een volwaardig meerderheidskabinet moeten zijn. Een minderheidskabinet met gedoogpartner, dat is niks voor hem. Ik vond er helemaal niks. Van begin af aan een gedoogconstructie. waarin jij één partij op een plek zet. dat ze kunnen roepen en schrijven wat ze willen, maar dat je nooit ter verantwoording kunt roepen. Dus zelfs als er een mooie uitnodiging komt om zelf te gaan gedogen... dan moeten ze maar op zoek naar een ander. Nee dat, ga ik niet doen. nee, dat ga ik niet doen. Of je doet mee of je doet niet mee. Die ander kan snel gevonden worden, want er staat er al een in de coulissen. Geert Wilders heeft nog wel zin in een tweede ronde als gedoogpartner. Hoewel de andere partijen daar misschien niet op zitten te wachten. Nou, ik weet ook, daarvoor loop ik hier lang genoeg rond... dat de politieke werkelijkheid uh, dit jaar op 13 september... een hele ander kan zijn dan op 12 september. Dus uh, wij gaan er nog steeds voor. Tijd voor Olympisch nieuws, of de randen van het Olympische nieuws. Want we hebben er een nieuwe held bij. Edith Bos was al goed voor brons bij het judo. En gisteren won ze bij de 100 meter sprint. Ze deelde namelijk een tik uit aan de man... die besloot in een dronken bui een fles richting deelnemers te gooien. Er zijn al filmpjes van, ik kijk zo, ik kijk zo... en je ziet mij wat zeggen. En wat ik zeg is, gast... Doe even normaal en ik geef hem een deal. En die actie leverde haar meer publiciteit op dan haar eigen judo prestaties. Van Amerika tot Nieuw-Zeeland kent men nu de naam Edith Bos. Het organisatiecomité wil eigen richting niet goed praten, maar dit is natuurlijk wel een geval van gerechtigheid. I'm not suggesting vigilantism, but it was actually poetic justice that they did happen to be sitting next to a judo player. <laughs> You can say, you can say if you want. You can just say, you know, he got what was coming to him. Said. So, you know. I think it, the expression is ipon. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan heeft mijn collega Marielle Hagman alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Terwijl in Londen toch veel vrolijke en rustige bezoekers aan de Olympische Spelen genieten van een gezellige sfeer, roepen politici in het Nederlands Dagblad op relschoppers in het voetbal harder aan te pakken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een strengere wet, nog voordat het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. Want op verschillende plaatsen ging het afgelopen dagen al flink mis. In de binnenstad van Deventer raakte de harde kern van go Ahead Eagles supporters slaags met fans van de Blackburn Rovers. De Engelse club had in het naburige Hoenderloo... een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld, te, gespeeld tegen NEC uit Nijmegen. En in Breda gingen fanatieke aanhangers van NAC op de vuist... met supporters van MVV uit Maastricht. Bij een strengere aanpak van het voetbalgeweld... denken de partijen aan een uitbreiding van gebieds- en stadionverboden... en daarnaast hogere boetes en straffen. Eerder was al in het vijf-partijenakkoord geregeld... dat voetbalclubs moeten meebetalen aan politieinzet. Maar dat wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd. Trouw ziet dat de palen van de eerste aanplakborden voor de verkiezingen al de grond in zijn geslagen, maar de krant bespeurt nog maar weinig verkiezingskoorts. Dat komt niet door de vakantietijd, maar verschillende partijen houden zeer bewust hun kruid droog. In het liberale kamp hoorde Trouw dat Rutte zo lang mogelijk op stal wordt gehouden. De partij gelooft in een korte, late campagne met een premierbonus... zoals het CDA dat vroeger deed. Rutte geeft daarom pas op 25 augustus het startschot voor de campagne. Bij de SP vinden ze het best zo'n uitstel van de echt hete campagne. De tactiek is volgens trouw dat de socialisten proberen... er stilletjes een tweestrijd van te maken tussen Roemer en Rutte. De kiezer tegen een nieuw rechtskabinet moet de indruk hebben... dat de stem op Emiel Roemer de beste manier is om Rutte te dwarsbomen. In de Volkskrant geeft de PvdA zich nog niet gewonnen... Tweede Kamerlid Mariette Hamer zegt dat haar partij nog altijd de grootste kan worden. Zij voorspelt dat Diederik Samsom zich gaat mengen in de strijd... tussen VVD-leider Mark Rutte en SP-leider Emil Roemer. Hamer denkt aan een eindstrijd, zoals bij Balkenende in 2002... Bos in 2003 en de eindsprint van Cohen in 2010. Daarbij heeft ze haar hoop gevestigd op de debatten. Ze verwacht niet dat Nederland het interessant gaat vinden... om alleen naar een tweegesprek tussen Rutte en Roemer te kijken. Spaanse verpleegkundigen staan in de rij om hier aan de slag te gaan, schrijft het AD. Ze zijn hoog opgeleid en willen graag de vacatures opvullen... in de Nederlandse ziekenhuizen en verzorgingshuizen... omdat in eigen land de werkloosheid groot is. Maar Nederlandse ziekenhuizen en verzorgingshuizen staan nog wat huiverig... tegenover de komst van buitenlandse verpleegkundigen, merkt een wervingsbureau... In het verleden zijn er werknemers uit Polen en India gehaald. Dat ging vaak niet goed door taal- en culturele barrières. Bij de Spanjaarden zal de selectie daarom anders zijn, zegt het wervingsbureau. De kandidaten moeten jong zijn, geen vriendje hebben en geen kinderen. Bovendien wordt gekeken of ze wel eens buiten Spanje op reis zijn geweest. Of in ieder geval een andere taal spreken. Dat toont aan dat ze goed op eigen benen kunnen staan. En daarmee kunnen ze een snellere start maken in Nederland. Zo valt te lezen in het AD. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Are strange, when you're when when when you're strange the faces come out of the rain you're strange No one remembers your name when well, you're strange. When well, you're strange, when well, you're strange, people are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone, and women seem wicked when you're unwanted. The streets uneven when you're down. When well, you're strange, faces come out of the. room strange Ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. The streets are uneven when you're down. When you're strange, Your faces come out. People are strange, the young Sinatras. Het aantal hoge functionarissen dat het voor gezien houdt... bij het huidige regime in Syrië groeit gestaag. Overgelopen ambassadeurs en hoge militairen kregen vandaag gezelschap... van niemand minder dan de man die tot vandaag premier was, Riyad Hijab. Je zou zeggen, als de premier opstapt, dan lijkt de race toch wel gelopen. Of niet? Wat betekent deze zet voor de strijd in Syrië? We vragen het zometeen aan Bertus Hendricks... Midden-Oosten deskundige verbonden aan Instituut Klingendaal. Maar eerst gaan we naar Syrië, naar verslaggever Hans-Jaap Medessen. Hans-Jaap, goedenavond. Goedenavond. Hans-Jaap, ik heb begrepen dat je nu ten noorden van de stad Aleppo bent. Daar werd vandaag stevig gevochten. Hoe is de situatie daar op dit moment? Ik kan het slecht verstaan trouwens, maar... Ik ben vandaag de hele dag in Aleppo geweest Ik ben uitgereden om ergens anders te gaan slapen. Vanmorgen weer kijken naar de stad. Um, ja, de, de, de inwoners van de stad hebben heel veel last van beschietingen, zware beschietingen. En dat gebeurt dan vanaf de grond, maar ook met vliegtuigen. En, uh, je ziet steeds meer gebouwen met, met gaten erin. Het is dus een stuk uh, ingestort en, veel mensen ontvluchten de stad, maar er zijn ook eigenlijk best wel opvallend mensen die gewoon achterblijven en denken dat ze het prima kunnen overleven. Het nieuws natuurlijk van vandaag is dat de premier is gevlucht met zijn hele familie. Uh, is dat ook iets wat iedereen daar voortdurend bezighoudt, dat ze daarover praten? Ja, daar praten we wel degelijk over. Want dat nieuws komt gewoon uh, hier binnen. En ze willen opsteken wel voor ze. Ze hopen natuurlijk dus dat er nog meer mensen overlopen. En zeggen wel, ja, dat moet gebeuren onder militaire druk. En ook wel onder economische druk. Dat zou ontzettend slecht natuurlijk doen met de economie van, uh, van Syrië. En dat alles samen, daarvan hopen ze, dat dat kan leiden tot het ineenstorten van het uh, regime. Ja, de dagelijkse zorg van de rebellen met wie uh, ik op stap was. Uh, ja, dat is toch gewoon de gevechten en de ophanden zijn, want daar gelooft iedereen in... een uh, gezwaardere aanval van de troepen van het Syrisch leger op Alekland. Ja, nou doe voorzichtig alsjeblieft, Hans-Jaap, als je daar bent. Dankjewel. En dan gaan we, zoals ik al zei, praten met Bertus Hendriks... Midden-Oosten deskundig verbonden aan Instituut Klingenaal. Bertus, goedenavond. Goedenavond. Ja. Uh, de premier pakt zijn biezen, dat lijkt me vrij ingrijpend... al was het, meer van, al, al was het alleen al vanuit het PR-oogpunt, om het maar zo te zeggen. Nou ja, dat is ook de voornaamste klap die het regime daar gekregen heeft. Psychologisch is dat enorm schadelijk... want het regime probeert altijd de indruk te wekken... dat, dat zij het brede, de, de seculiere, tolerante regime zijn... waar plaats is voor alle gezinten en alle stromingen. En het heeft zich in de loop der tijd dan ook versterkt... met delen van de soenitische bourgeoisie... En als dan de Soenitische premier wegloopt... ook al heeft hij in feite niet zoveel macht... het is meer de soort zekering, de regering... als het misgaat met de economie... dan kun je de regering die de dag tot dag zaken doet de schuld van geven... dan benoem je weer een nieuwe premier, dat gaat er allemaal heel makkelijk. Maar het is op het symbolische vlak natuurlijk een enorme klap. En ja, Je zou kunnen zeggen dat langzamerhand... meer en meer de Soenitische vijgen bladeren van dit toch in essai... Alawitische regime gewoon wegvallen. Mm -hmm. Ik las dat hij uh, eigenlijk vanaf het moment dat hij beëdigd was als premier, twee maanden geleden. al bezig was zijn vlucht te plannen. Ja, dat is vandaag inderdaad vele malen gemeld. Ik weet niet precies uh, wat er allemaal waar is. Er zijn ook heel wat opposanten die denken van, nou ja, dat is zo'n strijder van het laatste uur. Uh, en uh, die, hij is jarenlang gewoon uh, vast onderdeel geweest van het basistische regime. Maar uh, misschien uh, dat men inderdaad al twee maanden aan het plannen is geweest. Uh, de, maar het feit dat het dan toch lukt. Ja, dat zegt ook iets over uh, dat de oppositie kennelijk ook over uh, mensen beschikt binnen het regime. Want kijk, om uh, niet alleen de minister te laten vluchten, de premier, ja, die, die staat toch onder uh, uh, lijfwachten en weet mm -hmm. ik wat allemaal. Maar ook nog zijn hele familie. Ja, dan moet je toch wel over de nodige uh, relatie beschikken tot in de hoogste kringen. En ik hoorde ook vandaag ook een, een, een gerucht, ik weet niet of af en toe nog bevestigd wordt, dat ook de minister van Financiën zou hebben geprobeerd te vluchten en inmiddels gearresteerd is. Dus men houdt dus nu ook die ministers nog in de gaten. Ja, dat is op zichzelf natuurlijk ook niet om Assad gerust te stellen. Maar het is belangrijk dat de oppositie, die aanvankelijk nog dreigde, iedereen die zich met het regime encarnieerde om die later ten verantwoording te roepen, dat die dus nu dat soort mensen opvangen en daardoor de erosie van het regime verder te bevorderen. Ik denk dat het inderdaad een, een, een verstandigere strategie is... Eh, dan de dreigementen van als, als dat het geval is... dan zullen we jullie ook eh, te pakken nemen. Mm -hmm. Je zei uh, daarnet dat de uh, ja, soenitische vijgenbladen... van het regime, alawitische regime wegvallen... voor iedereen die niet thuis is in die uh, etnische verdeling eigenlijk in Syrië. Hoe moeten we dat precies zien? Hoe, belang hoe representatief is die premier voor de bevolking? Nou ja, hij, hij staat voor de meerderheid van de bevolking. De meerderheid van de bevolking uh, in Syrië is van sunnitische oorsprong. Dat is een variant, de hoofdstroming binnen de islam. En de Alewieten, dat is een soort afsplitsing geweest van de islam... honderden jaren geleden. Dat is een minderheidssecte die altijd in het verdomhoekje heeft gezeten. En die alleen omhoog kon komen in het verleden... via een plaats in het leger. Want de echte vooraanstaande kringen gingen naar de universiteiten... en meer prestigieuze lijnen van sociale stijging. En daardoor is de vader van... Bashar al-Assad, een hoge man in het leger geworden en heeft dus de macht kunnen grijpen en heeft vervolgens, om die macht ook te behouden, heel veel mensen aangetrokken uit zijn eigen Alewitische achtergrond, maar dat is een minderheid. En om dat gemakkelijker te doen accepteren, was het dus belangrijk dat hij ook medestanders vond onder de Soenitische bevolking en ook onder de christenen, en daar heeft hij ook steun, en de druzen en de Koerden en alle andere minderheden, want Syrië is echt een, een mozaïek uh, van minderheden. En, uh, en zo heeft hij zich ook altijd, het regime zich altijd uh, getoond. Wij zijn een, een seculier regime. En als wij er niet zijn, dan komen de moslimbroeders... want dat zijn ook allemaal soenieten. En dan, dan, dan zwaait er wat voor jullie. Nou ja, die dreigementen, dat, dat, je ziet nu... dat dat kennelijk niet meer voldoende werkt. En dat nu uh, met name die, die delen van, van de soenitische elite... die zich verbonden hebben met het regime... dat die hun knopen beginnen te tellen. En uh, ja, en dat gaat geldt dus nu voor zo'n premier uh, die in het politieke echelon, maar je hebt het ook uh, in het economische vlak, want kijk, Assad uh, heeft, uh, senior, die heeft al belangrijke deals gesloten met, met de Sunnitische zakenbourgeoisie die door zijn zoon Bashar nog zijn uh, verstevigd. Bashar ging heel vaak weekenden doorbrengen met leidende figuren uit de zakenbourgeoisie in Aleppo, mm -hmm. en nu hoor je allerlei geruchten dat dat soort vooraanstaande zakenlieden ook een beetje aan het kijken zijn, waar gaat het naartoe en dat er uh, verhalen zijn dat hun geld... Naar, zo probeer ze proberen zoveel mogelijk geld naar buiten te brengen... dat sommige familieleden van hun al naar het buitenland worden gestuurd. Dat zijn natuurlijk allemaal tekenen waar uh, Assad uh, alleen maar uit kan afleiden... dat hij steeds meer geïsoleerd uh, komt te staan. En, ja, dat, uh, en daarvan lijkt mij vandaag een verdere onderstreping uh -huh. te zijn. Over hoeveel middelen beschikt Assad eigenlijk? Hebben we daar enig idee van als we praten over het eventueel... van binden van mensen of groepen aan zich? Heeft hij daar genoeg geld voor? Uh, nee, en dat is ook één Want er zit ook nog een klassendimentie aan de hele opstand. Want in het begin van het baasregime, dus het regime van de Socialistische Baaspartij. Uh, toen was uh, dat Arabisch Socialisme, wat vooral werd gefinancierd door de Sovjet-Unie met leningen. en voor een deel door Saudi-Arabië, die, uh, die toen nog uh, Syrië vooral ondersteunde omdat het in strijd was met Israël. Uh, die hebben aanvankelijk heel veel uh, maatregelen genomen die in het, in, in het voordeel waren van de bevolking op het platteland, met name de boeren. En dat waren niet alleen Aleït maar ook Soenitische arme boeren. En uh, die, die steun die is in, in de jaren negentig, uh, toen de Sovjet-Unie was ingestort... en Syrische economie weer terug tegen de muur stond, toen zijn ze gaan privatiseren. En toen is die deal gesloten met delen van de Soenitische zakenbougezien... waardoor die ook deel konden krijgen aan de privatisering van publieke ondernemingen. En toen is ook uh, de, de maatregelen voor die armere mensen... in Deraa in het zuiden, in dera in het oosten... die plattelandsteden als Homs, Hama... Uh, Itlip, Idlib, die heel vaak in het nieuws zijn geweest, die is toen afgenomen. En ja, dat weerspiegelt zich nu ook uh, vandaag, uh, dat die, die oorspronkelijke basis van steun die uh, Assad senior en later ook Assad junior nog hadden, die is aan het afkalven. En nu blijft er alleen nog maar iets over, nu ze daar niet meer kunnen uh, bediend worden, behalve dan zijn eigen alawitische minderheid, mm -hmm. nu blijft er alleen nog maar de ruwe uh, macht over, maar die ruwe macht is nog steeds indrukwekkend. Want de veiligheidsdiensten, de, de revolutionaire garde, uh, uh, uh, het gewone leger waarvan de leiding allemaal in handen is van de kleine club rondom uh, Assad, die hebben het zware wapentuig. En ja, daarom zijn de rebellen in uh, Aleppo en Damascus ook terecht, uh, aan de ene kant optimistisch, maar aan de andere kant ook bang, voor het zware wapengeweld waar zij niet uh, hetzelfde tegenover kunnen stellen. Denk je dat het mogelijk zou zijn dat Assad een stap terug doet? Of is dit eigenlijk een soort tunnelvisie waar hij niet meer op terug kan komen? Nee, ik denk dat het, dat moment was er in het begin eh, van de opstanden in Syrië. Toen waren de kansen om met een politieke oplossing te komen. Maar hij kwam, zoals altijd met dit soort dictators, met te weinig en te laat. En nu zijn er zoveel doden gevallen. En nu lijkt het tij, ook op, het, op de grond in Syrië zelf, langzaam zo eh, te keren. Hè? Nog niet beslissend, maar eh, alle aanwijzingen gaan toch in dezelfde richting. Dat dit regime voorbij is. We weten niet wanneer, maar het is eh, voor iedereen... Erin duidelijk, Assad is afgeschreven. En dat is niet meer het moment waarop de oppositie bereid zou zijn te praten. En Assad weet ook. Hij heeft zoveel bloed eh, vergieten op zijn naam. Hij heeft ook eh, zijn eigen eh, aloïtische gemeenschap als het ware gekidnapt... door ze te dwingen via die shabihas, hè, die, die, die, die, die, die, die milities... die ja, anoniem en zonder uniformen aan het moorden zijn geslagen... waardoor ze allemaal bloed aan de handen hebben en waardoor ze ook weten... Als Assad gaat, dan gaan wij ook. En ja, dat betekent, hij staat met de rug tegen de muur. En ik denk dat hij zijn huid ongelooflijk duur zal verkopen. Maar er is voor hem geen politieke weg terug op deze heilloze geweldsexplosie. Het schijnt dat de Amerikanen al scenario's ontwikkelen voor de volgende fase. Uh, durf je dat ook te doen, Bertus? Durf je een beetje globaal te schetsen hoe het eruit zal zien... daar als Assad daadwerkelijk uh, niet meer aan de macht is? Nou, Als ik dat wist, dan zou ik onmiddellijk worden ingehuurd... Ja. door de Amerikanen die nu die werkgroepen <laughs> hebben ingesteld. Dat dacht ik al. <laughs> uh, want dat is, dat is ook voor de Amerikanen. Die zijn niet voor niks zenuwachtig bezig nu met meerdere werkgroepen. Dat hebben we ook gezien uh, toen uh, Saddam Hussein uh, uh, ze zou worden aangevallen. Toen wisten ze al dat ze dat zouden gaan winnen. En, en, en al die plannen zijn totaal niet uitgekomen. Ik heb nog conferenties meegemaakt waar die allemaal werden besproken. Uh, maar uh, ja, men, wat men natuurlijk probeert is te voorkomen uh, dat er een totaal machtsvacuum gaat ontstaan. En uh, dan zal men onder andere uh, aanraden aan de oppositie, van, doe nou niet dezelfde uh, fout. Je maakt niet dezelfde fout die wij in Irak gemaakt hebben door bijvoorbeeld meteen het hele leger te ontbinden, alle politie. Uh, en, uh, zorg dat, ook, ook al hebben ze allemaal boter op hun hoofd, zorg dat er een macht is die nog een, uh, een minimum aan orde kan handhaven zodat er dus niet een machts, totaal machtsvacuum en veiligheidsvacuum is. En, ja, en verder zullen ze natuurlijk proberen om alle zware en met name dus de chemische wapens... om te zorgen dat die niet in handen vallen van verkeerde mensen... zoals dat nu in Libië op grote schaal is gebeurd. Dat zijn hun voornaamste zorgen. Daar werken ze hard aan, maar daar, daar tasten de Amerikanen... Eh, Misschien minder in het duister, want die hebt meer inlichting... en satellietobservatie dan ik, maar <laughs> ook zij. Hebben, ook zij weten als ze dat niet weten, alles. hebben ze dat tot nu toe... Voor, zorgvuldig uh, voor de rest van ja. de wereld verborgen gehouden. Ja, begrijp ik. We gaan het er vast nog vaak over hebben. Bertus Hendricks, hartelijk dank. Graag gedaan. Haunted down, I came upon.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 As I suspend my breath, Red -but tree, shelter me, shelter me, Red -but tree, shelter me, shelter me. To me, shell to me Red Bud Tree Mark No wie denkt dat hij met een klassieker van Dostoevsky is ingevoerd in de Russische literatuur, heeft het mis. Er zijn nog veel meer geweldige Russische schrijvers. Dat vindt Arthur Langeveld, de docent Russische taal en letterkunde. Goedenavond meneer Langeveld, welkom in de studio. Goedenavond. Ik begin bij het begin van Elke Grote Liefde. Was het liefde op het eerste gezicht met de Russische literatuur voor u? Uh, ja, ja, ja. Vertel <laughs> hoe dat was, ging. Nou, dat was een, een, een regenachtige vakantie in... toen was ik 15 of 16, in 1963. Een soort het weer zoals het in juli hier was. Zo. Mm -hmm. En wij zaten in een huisje in Kamperduin. Mijn ouders hadden dat gehuurd voor de zomer om buiten te zijn. Maar het, het, de regen die viel in bakken uit de hemel... En mijn vader was een groot lezer en die had een hele stapel boeken meegenomen. Waaronder ook Oorlog en Vrede. In een of de niet zo heel beste vertaling heb ik later begrepen. Maar, en dat boek heb ik verslonden achter elkaar. Er was ook niet veel anders te doen natuurlijk. <lacht> maar in 1963 was er niet zoveel tv. En, uh, dus ik heb dat achter elkaar verslonden... En toen ben ik uh, meer Russen gaan lezen. Toen, gewoon alles wat ik uit de bibliotheek. Meteen kon nog haal. vanaf dat moment, op je ja, leeftijd dan? Ja, ja, ja, ik was jaar of 15, 16. Dus mm -hmm. dan heb je echt die leeftijd dat je dat, uh, dat, dat je dat interessant vindt ook. Ja, een, en, een beetje in je bed en uh, mijmeren voor uh, het slapen uh, gaan en lezen. Ja. En toen. Uh, nee, ik zat ook de hele avond te lezen, want we, er was nooit zoveel op tv natuurlijk in die tijd. Kinderprogramma's, daar keek ik niet meer naar. En, uh, Volwassen programma's daar, uh, ja, die vond ik niet veel aan. Dus mm -hmm. ik zat die boeken te lezen allemaal. Turgenev, later Tos, nog meer van Tolstoy. Was uw Tos, vader Tos, ook een liefhebber? Van mijn lief? vader was meer een Engels, op de Engelse literatuur. Maar hij was wel een liefhebber van lezen. Dus hij had altijd uh, abonnementen op de bibliotheek. Dus wij, uh, en daar konden wij ook naartoe. Dus dan kon kijk, ik, uh, ik leidt wat ik wilde. Ja, <laughs> ja, ja. Wat is uw favoriete Russische werk? Uh, nou, dat heb ik eigenlijk niet. Ik vind er een heleboel erg leuk. En ik ben nu met, met Dostoevsky bezig. Dus ik vind dat is een van mijn favorieten geworden. Mm -hmm. Maar een tijd geleden was ik met Tolstoy bezig. En toen was dat weer een van mijn favorieten. Dus ik, ik wissel zo. Beetje. Wisselende liefdes. Ja. Ik weet dat het heel erg generaliserend is... en ook eigenlijk niet chic om het zo te vragen... maar voor iedereen die thuis luistert... en zich nog nooit heeft verdiept in de Russische literatuur... als u dat moet vatten in een soort omschrijving... wat is er zo mooi aan? Wat maakt het zo bijzonder? Ja, dat is een, uh, een moeilijke vraag... want het zijn natuurlijk uh, vele schrijvers... die mm -hmm. totaal verschillende persoonlijkheden zijn. Maar als je het nou hebt over de 19e eeuw... en daar, dat is toch het hoogtepunt natuurlijk... Mm -hmm. dan kan je zeggen, er zijn een paar dingen. De Russische literatuur psychologische literatuur. Ze dringen echt door in de ziel. Het is een heel, heel knappe psychologie. Het is een filosofische literatuur. Dus dit, Rusland heeft eigenlijk nooit een echte filosoof voortgebracht. Maar het lijkt wel alsof als die filosofische ideeën... die er toch in dat uh, land en in dat volk leven... alsof die in die literatuur zijn neergeslagen. Dus dat heeft een, en het is een emotionele literatuur. Het is nooit cerebraal. Het is nooit schematisch. Het is altijd verrassend. En, en ook... Uh, zijn mensen van vlees en bloed met wie je kunt identificeren. En het is ook vaak een geëngageerde literatuur. In de 19e eeuw was het de bedoeling... Uh, dat schrijvers die waren geëngageerd... die moesten schrijven over de misstanden in het land. Dus het is een, een betrokken literatuur. Het gaat ergens over. Het gaat over serieuze dingen. Ik heb meteen zin om uh, naar huis te gaan om te gaan ja, lezen. Ja, dat moet je ook zeker gaan doen. Dat is, uh... U heeft net een uh, boek geschreven... Russische literatuur in kort bestek. Dat is eigenlijk de Russische literatuurgeschiedenis... Uh, samengevat in 100 pagina's. Nou, het was de bedoeling 100 pagina's... maar de uitgever oh, ja, heeft voor een iets groter <laughs> bladspiegel en lettertype gekozen. 151? Dus zijn er nu toch 151 geworden. Ja. Ja, maar dan ja. nog uh, vrij ja. compact zou ik ja, zeggen. Dat, dat vrij, klinkt alsof het is, het is u vrij. zichzelf heeft geweld moeten aandoen om het zo. Uh, nou, een beetje wel natuurlijk. Ik had. Eerder al een, een groter, samen met een collega een, een echt een handboek geschreven over Russische literatuur. Dat is een beetje academisch, echt voor studenten. Mm -hmm. En er uh, was uh, behoefte, toch bleek aan een, een wat kleiner boekje voor, uh, uh, voor de Leek. Niet uh, was wat populairder geschreven. Ja. En de uitge ja, ik zou er zelf niet zo gauw op zijn gekomen om zoiets te gaan doen, maar een uitgever uh, die gespecialiseerd is in. Uh, Pegasus, die gespecialiseerd is in alles wat met Oost-Europa te maken heeft... die zag daar wel brood in. Dus die hebben mij gevraagd om dat uh, te gaan schrijven. En ja, op grond van mijn ervaring met lesgeven... en die ja. andere handboeken ja. uh, heb ik dat... Uh, maar het was wel een uitdaging, zoals dat uh, heet... <laughs> om dat allemaal zo kort uh, op te schrijven. Dostoevsky in vier bladzijden te behandelen... Och. en uh, Tolstoj ook, zoiets. Ja, dat is Verschrikkelijk. Dat, ja. De kunst is dat uiteindelijk, helemaal het echt kort ja, te kunnen ja. doen. Iedereen heeft het altijd over de 19e eeuw. Is, het iets, is er een soort blinde vlek voor hele interessante dingen... in die periodes daaromheen die wij niet kennen of niet zien? Nou, daarvoor is er eigenlijk niet zo heel veel. Maar daarna, is dus natuurlijk de hele 20e eeuw is nog uh, uh, gekomen... En daar is toch ook wel het een en ander uh, uh, aan. Maar daar kent men eigenlijk alleen Dr. Chivago en de gulag mm -hmm. archipel hè? Dat zijn twee, twee uh, dingen die dan in de 20ste eeuw uh, bekend zijn geworden. Maar er is nog veel meer. Het zijn hele interessante schrijvers. Alleen soort die dingen? zijn weer wat. Uh, nou, ik kan bijvoorbeeld Bulgakov, ik weet niet of dat iemand iets zegt, maar de, die heeft een aantal prachtige romans geschreven. Maar de mooiste is De Meester en Margarita. Dat is een krankzinnig boek. Dat speelt in de jaren twintig in Moskou. Waarin de vrouwelijke hoofdpersoon eh, ongeveer 50 bladzijden lang... Eh, naakt op een bezemsteel over Moskou vliegt... <lacht> En wraak neemt op alle literatoren die niet haar, haar maar haar vriend uh, ooit onrecht hebben aangedaan. Geweldig! Dus dat, is een dat is een fantastisch boek. Er komt nog veel meer gekkigheid in. Dus de, het, is, het gaat eigenlijk over de duivel die een werkbezoek brengt aan Moskou, de duivel. In de, in, in, in, vergezeld door een kater en nog een paar uh, uiterste loesje figuren of zo, die een werkbezoek brengt aan Moskou en daar eens even de zaak op stelt. Hè? Is het vaak is het... surrealistisch, die 20e eeuwse 20e eeuw? Uh, ja, het is vaak, ja. Het is modernistisch, dus ze gaan alle kanten op. Er wordt geëxperimenteerd en het is vaak absurdistisch mm -hmm. en surrealistisch. Dit is natuurlijk een, Strook dat met, trachtig... een, met een Hollandse nuchtere kijk op de wereld? Een, een, een vrouw op een bezemsteel en een grote kater? Nee, dus hebben... ook niet met, in, in Rusland. Was het dus ook een, een volstrekt uh, vreemdkurper in de hele Russische literatuur? Want het fantastische, het, het, het is een uh, die 19e-eeuwse literatuur is eigenlijk altijd uh, vrij realistisch. Mm -hmm. Het gaat over mensen van vlees en bloed met wie je min of meer kunt identificeren. En die soms wat uitvergroot zijn, maar die toch, het gaat over de, de, de, gewoon reële situaties mm -hmm. in mm -hmm. een reële omgeving: hè? Moskou, Petersburg, het uh, platteland. Maar dit is natuurlijk een hele, van een hele andere orde. Hè? Dit is echt het fantastische. Het is in het Nederlands vertaald al, uh, al jaren geleden. Op een en, liefdevolle manier vertaald, ja, het is ook. Ja, prachtig vertaald. Ja, ik kan het iedereen ook, uh, het is nog steeds verkrijgbaar. Mm -hmm. Het is door Van Oorschot in zijn Russische bibliotheek uh, opgenomen. Mm -hmm. Dus dat. Die, die gooit zijn boeken nooit in de rand. Dus het ja. is een prachtige... Maar u zei dus aan het, het begin, begin, dat een, u, toen u als tiener uh, begon te lezen... op die druilerige vakantie... dat het niet echt een mooie vertaling was. Ik denk dat veel mensen misschien ook... zeker bij boeken die, niet zo, die je niet kent als kind... of wat dan ook, dat ontoegankelijkheid... door een slechte vertaling ja, wel een dat probleem is. Ja, denk ik ook wel. Dat uh, Mij is opgevallen dat bij heel veel vertalingen... de humor er is he helemaal eens uitvertaald. Uit, uit die is gewoon weggevallen. Russische boeken die zijn vaak, zitten vaak hele humoristische dingen in. En, maar die komen in de vertaling. Heeft de vertaler het dan over. niet begrepen? Die heeft het niet begrepen. Of heeft, het het is vaak, zit vaak in de taal. Mensen gebruiken grappige woordjes. Zo, net op, op een, of ze gebruiken net een verkeerd woord op een bepaalde plaats. Hè, dat, dat, dat, en dat, dat geeft dan een, een, een soort, soort humoristisch effect. En dan vertalen ze dat met een gewoon. Uh, uh, Nederland, of niet alleen Nederlands, ook Engels, Duits, weet ik het, is dus overal ja. hetzelfde. U vertaalt uh, zelf ook? Ja, ja, en ik heb mij nu tot taak gesteld om uh, dat dan ook te streven, om als een Rus, een Rus iets leuk probeert te zeggen, dat ik dat dan ook <laughs> leuk probeer te vertalen. Maar dat valt nog niet mee, dat lukt, het lukt me nu ook niet altijd. Natuurlijk. Is, ja. de, is de literatuur een, een beetje gestorven onder het communisme? Onder het communisme was het natuurlijk vreselijk, ja. ja dat was uh, dat, zeker vanaf de jaren dertig, toen Stalin aan de macht kwam. Toen was het eigenlijk... Uh, ja, hoewel Bulgakov dat boek uh, in de jaren dertig heeft geschreven... maar die heeft het, dat is pas verschenen in, in de jaren zestig, lang mm -hmm. na zijn dood. Hè. Maar in de jaren, ja, dat was natuurlijk een volkomen absurde wereld. En wat er over geschreven is, dat was eigenlijk ook zo absurd... dat het hier bijna niet aanspreekt. Dus de mensen die nog... Uh, uh, toen boeken hebben geschreven die later zijn uh, uh, over die tijd... die later mm -hmm. zijn uh, verschenen vaak. In die tijd kon dat natuurlijk niet. Ja, toen was de tijd van de, de boeken over kolgoses... en uh, waterkrachtcentrales en staalfabrieken, hè, dat, uh, dat soort werk. Oh. Er was niet weinig uh, uh, vreugde voor. Ja. En zijn als we tot slot nu even kijken naar de huidige uh, Russische literatuur... en de jonge schrijvers van nu... zijn zij hun geschiedenis aan het verwerken in de literatuur? Dat moment. zou je verwachten, maar dat valt een beetje tegen eigenlijk. Ja, ik denk, als je naar het huidige Rusland krijgt... het materiaal ligt op straat. Het is een... Het, het, al, zeker in de jaren negentig en zo. Het was volstrekt losgeslagen. Nu begint, en nu met Poetin ook, die opkomende uh, herstel van het uh, autoritaire mm -hmm. uh, gezag. Maar dat kom je toch eigenlijk... Uh, ja, ja, ja, ja. Langzamerhand begint dat... Ja. langzaam Ja, in het begin waren ze bezig met van alles en nog wat. En dan dacht ik, ja, waar, waar hebben ze het uit? Ze zijn met allerlei postmodernistische experimenten en zo. En dan, dan dacht ik, ja, waarom moet dat nou? Kun je niet gewoon over Rusland schrijven zoals het nu is? Dat is wel gek, dat is wel genoeg. gek genoeg. Ja, ja dat wou ik net zeggen. Maar dat, uh, dat deden ze dan niet. Maar nu begint dat, zie je dat toch ja, steeds vaak... Ruimte in de, in de, voor reflectie. De, Ja, vaak in de, in de vorm van een parabel of zo. Of een soort sprookjes maken ze er dan van. Maar die hebben dan echt wel betrekking op de, de situatie zoals die nu is. Is er iets wat er net... Verschenen is nu in Rusland waarvan u zegt dat moet u ook eens lezen. Ja, dat is dan niet vertaald, hè, natuurlijk. Dus dat, uh, daar gaat u voor zorgen. Daar, daar moet ik dan <laughs> voor zorgen. Er ja, is een schrijver, Dimitri Bikov... die ik altijd ja, aardig vind, ik heb één verhaal van hem vertaald in een bundel uh, moderne Russische verhalen. En dat is wel een dat vind ik een ontzettend leuke uh, uh, schrijver, die heel geestig is. En een beetje satirisch en, en echt over het Rusland van nu uh, uh, schrijft. Maar ja, dat Rusland van nu, dat is toch weer zo specifiek. Je, moet, je zou er honderd uh, voetnoten bij moeten hebben om het echt verklaarbaar te, te ja. kunnen maken. Ja. Nou, dan denk ik dat u nog heel veel uh, werk uh, te doen heeft. Uh, werk uh, <laughs> genoeg. Ja, ja. Arthur Langeveld, hartelijk dank. Graag gedaan. Die som, die som, die som, die som, die som, die son die som, die som, die som, die som, die som, die som, die som, die die en die zijn niet, die zijn niet, die zijn niet, die zijn niet, die son, niet, die zijn niet, die zijn Juan Pescado, zijn niet, die niet, die zijn niet, die zijn Juan Pescado, zijn niet, die niet, die zijn niet, die zijn niet, niet, die zijn niet, die mi son, die zijn niet, son zijn niet, die son, niet, die zijn son, son de lo que son son y no son. Die vive Francisco Bueno, die allí lo mi son, lo que son, que y no vive y, no y vive Francisco Bueno, que allí lo quieren die y vive Francisco Bueno, que allí Francisco Bueno, matar, porque lo Bueno, die Bueno, que tienen Oye, mi son, mi son, mi son. que razonar, die vive Francisco Bueno, die vive de Bueno, die son, son, y no son. Oye, mi son.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 En mison, hoop ik dat ik het goed zeg. Guillermo Portabales. En die is winnaar. Ja. Voor hem, de Belibar! Van die knal wordt de olympisch kampioenen. Zo in het dat aangekondigd 56-61. Dat is een schitterende tijd voor Edith Brigitta. Ria Stalman heeft goud. Edwin jong hoog van de plant. En Ellie van Hulst die wordt de laatste in deze finale. De Nederland wint met 17-15. Ongelooflijk. En ook bij het oog volgen we de Olympische Spelen uiteraard op de voet. En dat doen we in tegenstelling tot de Radio 1 Sportszomer. Niet met de sporters die nu in Londen zijn, maar met oud-Olympiërs. Vanavond een turnster die lang geleden op de Spelen stond. Leni Geritsen, goedenavond. Goedenavond. U hebt inmiddels de prachtige leeftijd van 82 jaar bereikt... maar ik heb begrepen van mijn redacteur dat u erop staat dat ik u Leni noem... Ja hoor, perfect. <laughs> dat is heel lief. Nou, Dan doe ik dat bij deze, met toestemming. Ja hoor. Um, laten we teruggaan in de tijd naar uw allereerste Olympische Spelen. Wanneer was dat? 1948 in Londen. En voor een jong meisje kan ik me voorstellen... dat moet ongelooflijk spannend zijn geweest. Was, was het ook. Ik was 18 jaar. En de trainingen begonnen met 17 jaar... toen we begonnen met de Olympische Spelen voor de trainingen. En uh, ja, het was heel spannend. Grandioos was het. En hoe, hoe was dat gezelschap met wie jullie daarheen gingen? Hoe zag dat eruit? Uh, wij waren een ploeg van uh, zes turnsters. En dan uh, een paar afgevaardigden van de bond. En de trainer en de trainster. En, uh, en uh, met de boot daar naartoe? Of met de trein? Hoe zijn jullie daar naartoe gegaan? We zijn met de trein, daarna met de boot. En toen weer met de trein naar Londen. Was het de eerste keer dat u in Londen kwam? Ja, was voor de eerste keer. Ja. Oh. Heeft u nog medailles <laughs> gehaald? Nee, jammer genoeg niet. We waren wel op dreef. Ik heb wel een diploma. En we zijn vijfde landenteam geworden. En omdat ik de bal heb laten vallen, scheelde ons dat een paar plaatsen. Anders hadden we oh. maar, ja, zilver of misschien wel wat goud te kunnen hebben. Of het ja. ging er mis. De bal is gevallen. Hoe, hoe gebeurde yeah. dat? Ja, Nou, het is, het is natuurlijk anders dan wat nu is. Um, nu heb je de toestellen allemaal. Maar dat hadden wij daarbij hadden wij dan toestellen, maar daarnaast ook nog een ritmische oefening. Uh -huh. En daar hadden wij dan een baloefening en die werd overgegooid naar je tunnels toe. En die miste ik. Die werd verkeerd aangegooid, dus ik liet hem vallen. Is daar een traantje om gelaten later? Eerlijk gezegd, ja. <laughs> dat is heel begrijpelijk, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Uh, ja iedereen is natuurlijk nu in de greep van de Olympische Spelen. Ik vond de opening spectaculair. Hoe ja. beleeft u deze Olympische Spelen? Grandioos. Ik zit de hele <laughs> dag achter die televisie, ja. Fantastisch vind ik het. En, en bent u dan in die zin een, een uh, hoe zal ik het zeggen, om netjes te zeggen, een veelvraat? Kijkt u alles of zijn er ook echt specifieke dingen waar u naar kijkt? Ik kijk, nou je kan wel zeggen, praktisch alles. En heeft turnen wel uw voorliefde? Is dat wel? Ja, ja, ja. Ja, ja turnen is natuurlijk alles. Ja. Is, het, uh, is het veel ingewikkelder geworden, met turnen tegenwoordig, als je het ah. vergelijkt met vroeger? Ja, dat is niet te vergelijken met vroeger. Vroeger, je hebt, ja, het is nu zo dat uh, de turners van nu. en de turners erbij natuurlijk ook. Uh, de omstandigheden zijn veel beter. Uh, wij moesten toen onze vrije oefening op een kale grond doen, soms op een vloer. Kijk, en nu heb je daar een prachtige vloer liggen dat een beetje verend is. En dat verschil is enorm. Met, en dus niet alleen met de, met de vrije oefeningsvloer, maar met alle toestellen. Die zijn vele, veel beter. Vroeger moesten we kwamen we neer op een kokosmat als je uit de ringen kwam. En nu heb je dan van die heerlijke matten waar je op kan vallen. Het <lacht> klinkt alsof je weer in wilt ploffen. Ja, bij wijze van spreken wel. Het is wel heel anders, hoor. Ja, het is ook, ik beter. denk dat het ook, uh, log, los misschien van alle uh, accessoires en omstandigheden... ik denk dat het ook heel erg geprofessionaliseerd is. Ik neem aan dat die mensen die nu daar staan, die trainen... dat is gewoon hun beroep eigenlijk. Was dat ook ja. bij u zo? Nee, nee, nee, nee, nee. Want ik had nog een kantoorbaan erbij. Ik werkte toen bij de Nederlandse spoorwegen op kantoor. En uh, nou, turnen was gewoon een hobby. En dat deed er gewoon bij. Gewoon naast het gewone fulltime werken? Ja, fulltime werken. Ja. En in de avonduren trainde je dan. En dan was het maar twee avonden in de week. En toen met de Olympische Spelen, dan had je meer een weekendtraining. Maar dat was ook alles. Ja. Ja, kreeg u er nog geld voor? Was het iets van een soort avond? Helemaal niet. Helemaal niet. Alleen als we, we trainden toen in Amsterdam, dan krijg je je reiskosten goed en verder niets. Nee. Je bent nog een tweede keer naar de Spelen geweest. Ja, 1952 Helsinki ben ik ook geweest, ja. En was dat net zo magisch de tweede keer, of was het toch anders? Ja, het was weer anders. Want uh, wij hebben toen in Londen ringen zwaaien gedaan. Daar was Nederland toen heel goed in. En dat hebben ze toen... Uh, uh, niet meer toegestaan. Die hebben ze enorm, hebben ze veranderd. Hebben ze bij turnen... de ringen zwaaien eruit gehaald. En er is brug ongelijk voor in de plaats gekomen. En dus dat was een andere, ja, moest je weer anders trainen, natuurlijk daarvoor. Ja. Wanneer bent u uiteindelijk gestopt met turnen? Uh, nooit. Echt waar? Nog <laughs> steeds? Ik doe het nog al. Ja. Echt waar? Ik ben nog steeds in beweging met alles. Ik geef nog twee uur in de week geef ik les. En conditietraining. En die groepen die heb ik al, ik weet niet hoe lang. En dat doe ik me nog veel plezier. nog. Ja. En, u, en u bent nog heel lenig. Ja, kun je wel <laughs> zeggen. <laughs> Morgen moet Epke Zonland op de Rekstok. Gaat hij dat ja. halen, dat goud? Ik hoop het zo. Want hij verdient het. Waarom? Nou, hij heeft er vreselijk veel hard voor gewerkt en getraind natuurlijk, dat doen we allemaal. Maar Epke haalt het, als hij echt geconcentreerd blijft kijken en doen en zich niet laat afleiden, dan weet ik zeker pertinent, hij haalt goud. Dus toch nog dat mentale aspect er ook bij, ja. niet alleen ja. het fysieke. Waar, Absoluut. Waar gaat u morgen naar de wedstrijd van Epke kijken? Thuis. Zit daar <laughs> iemand, iemand bij? Nee, nee, nee, nee, nee, dat wil ik alleen zien, want als ik ga gillen, hoeven ze dat niet te horen. <laughs> en we mogen u vast ook niet storen. Nee, nee, nee, want ik pak die telefoon ook niet op. Dat begrijp ik heel goed. <laughs> Leni, Lens, Geritsen, heel erg bedankt voor dit gesprek en veel plezier morgen bij het kijken. Fijn, dank u wel. Het is vijf voor twaalf. Italië-correspondent Bas Mesters is na tien jaar weer terug in Nederland. En iedere maandag horen we hoe hij en zijn gezin moeten wennen aan ons land. Vanavond deel 7, Oranje Helden. Na zes weken op waterig Hollands zeeniveau moet ik echt omhoog. Ik wil een vergezicht. Terug naar het niveau van de heuvels rond Rome... waar we tien jaar woonden en neerkeken op de eeuwige stad. De op één na hoogste toren van Nederland biedt Soelaas. Die van de Nieuwe Kerk in Delft. Samen met mijn middelste dochter ga ik op pad, maar niet voordat ik haar heb voorgesteld aan de vader van haar nieuwe vaderland, Willem van Oranje, die beneden in het vercommercialiseerde godshuis ligt. Wie wil integreren, moet zijn kinderen voorstellen aan de nationale helden. Zoveel heb ik wel geleerd van de woeste inburgeringsdebatten die zich hier te landen de afgelopen tien jaar tijdens onze afwezigheid hebben afgespeeld. Als remigrant doe ik dus mijn plicht. En ik voel me nog eens extra aangemoedigd door de Olympische Oranje Orchie... die door Mart Smeets deze dagen vakkundig naar een hoogtepunt wordt begeleid. We hebben weer een gouden medaille. Tijdens ons herbronningsritueel aan het graf van Willem doe ik een ontdekking. Overstappen van de ene op de andere held... van de ene vader des vaderlands op de volgende... valt eigenlijk best mee. Het is veel eenvoudiger dan verwacht... Van Rome naar Delft betekent dit switchen van Julius Caesar naar Willem de Zwijger. Beide helden stonden aan de basis van een nieuw rijk. Beide werden ze uiteindelijk vermoord. En of je moordenaar nu Brutus of Balthasar Geraas heet... dat maakt in de ogen van mijn nu te herprogrammeren kind... in ieder geval niet zo gek veel uit. Veel interessanter dan al die heldhaftige grootdoenerij van keizer en prins... is in de ogen van mijn dochter het hondje van Willem de Zwijger... Het zit aan het voeteneinde van Wilms voor Romeinse begrippen... wat krakkemikkerige praal gaf. Dochter Lief wil alles weten van de heldendaden van de hond. Hoe het beest zijn meester redde van de eerste moordanslag. Hoe het zou hebben geweigerd te eten nadat Willem in 1584 echt werd vermoord. Hoe het zes dagen later de hongersnood zou zijn gestorven... uit trouw aan haar baas. We klimmen omhoog op weg naar vergezichten... Passeren Spaans, Duits, Engels en Italiaans toeristen gepuf. Mensen die deze dagen allemaal hun Olympische helden toejuichten en zagen gloriëren. Papa, je moet lukken. Oh. Oh, nee, nee, nee, ik kan niet kijken. Op een berg in Delft. Dat zie je in de verte Rotterdam. En de Ikea. Ik kan hier echt zo niet tegen. <laughs> ik hou je vast. We kijken neer op stad en land, worden duizelig en dalen weer af. En beneden vieren we allebei onze eigen heldenoverwinning. Ik juich omdat ik zes weken na onze tumultueuze verhuizing... de 376 treden naar een van Slans mooiste vergezichten... zonder pijntje weer weet te nemen. En dochter Lief is blij dat ze de geschiedenisles van pa... vrouwhaftig heeft doorstaan. En als u de column nog eens terug wilt lezen, dan kan dat. En dan kunt u recht op de website www.basmesters.nl en ook op de site van Het Oog natuurlijk. Dat was het voor vanavond, voor deze maandag 6 augustus. Straks in Casa Luna, een van de beste gister, gitaristen van Nederland is de gast. Wim Den Herder heet hij en hij is nog geen 30 jaar oud. En Colette van der Ven gaat met hem praten. Dus blijf vooral luisteren, zometeen nog. Morgen, hier bij het Oog op Morgen, is presentator Mieke van der Wij, En ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet weet waar ze het allemaal over gaat hebben. Maar dat uh, hoort u morgen in de loop van de dag. In ieder geval via onze website. En morgenavond is ze weer bij u. Dank voor het luisteren. En ik denk dat ik nog een beetje ruimte heb. Nee! Voor <lacht> straks slaap lekker. Goedenacht, vrienden.